Zes uur, Marion Koekoek met het NOS-journaal. Gevangenispersoneel dreigt met een staking. Als staatssecretaris Stevens een reorganisatieplan niet voor 18 april intrekt, dan wordt er donderdag 25 april gestaakt, zo meldt het Landelijk Actiecomité. De bewakers eisen aanpassingen van het plan en inspraak. Ook willen ze passend werk voor de 3700 medewerkers die mogelijk hun baan verliezen.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 De VVD wil meer geld voor defensie. Volgens fractieleider Zijlstra is dat nodig... omdat Amerika in de toekomst minder internationaal aanwezig zal zijn. Europa en Nederland moeten zelf stabiliteit en veiligheid kunnen waarborgen. Ook bij bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg en onderwijs... vindt Zijlstra dat er op defensie meer geld bij moet. De Russische president Poetin heeft zijn excuses aangeboden... voor het uitblijven van het onderzoek naar de dood van cameraman Stan Storimans... Storiemans werkte voor RTL en kwam om in 2008... bij een Russisch bombardement in Georgië. RTL vroeg Poetin tijdens een bezoek aan Nederland naar het beloofde onderzoek. De president zei dat hij er helaas niets van weet en dat hij erop terug zal komen. Het weer in het noorden eerst nog wat zon vanuit het zuidwesten regen... en 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten... Het is dinsdag 9 april, goedemorgen. Als staatssecretaris Steven van Justitie zijn bezuinigingsplannen niet wijzigt... dan kan hij zijn borst nat maken, dan gaan de gevangenissen plat. Straks hoort u de bonden. Hoort ook Halbe Zijlstra van de VVD over meer geld voor defensie. Overlijden van Margaret Thatcher brengt in Groot-Brittannië nog heel wat teweeg. Correspondent Arjen van der Horst vertelt ons erover. over. is een reportage uit Londen en met docent Politieke Geschiedenis... Anneke Ribberink praat ik over de carrière van Thatcher wordt ook over het staartje van het bezoek van Poetin en het protest daartegen. onze verslaggevers waren daarbij. waar het weer een ernstige veeziekte rond. er is een hooikoorts-explosie op komst en Mino Remmers is aan het werk in Meerkerk. gelukkig niet als toerist Mino. nee, maar ik ban hier wel over een kampeerterrein met uh, een beetje klamme gras op weg naar een verlicht toiletgebouw. En er is ook muziek in dit Radio 1-journaal. Om te beginnen van Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you, it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my crazy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome. I could be loathsome, This, I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me? Without making me try. I try to be like Chris Caddy, mm -hmm. mm -hmm. but all the looks were too sad, mm -hmm. so I tried a little Freddy, mm -hmm. Mm -hmm. I've got identity mine. Gotta be mean gotta Een over zes. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Doe ik alleen, Lara is ziek, morgen we hopelijk weer terug. Peterschap. Moet meer geld naar Defensie, zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra. Volgens Zelstra zullen de Amerikanen zich steeds meer terugtrekken van het wereldtoneel. Ze kunnen de energie namelijk steeds dichter bij huis vinden. En Nederland zal daarom in de toekomst vaker zijn eigen handelsbelangen moeten verdedigen. En daar is een sterker leger voor nodig, vindt Zelstra.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 Volgens mij heb je heel weinig aan goede zorg en, uh, en goed onderwijs als uh, de veiligheid van het land in het geding is. Uh, dat is een primaire taak van de overheid en daar zullen wij als VVD nooit voor weglopen. VVD-fractieleider Zelstra gisteravond op een bijeenkomst in Goes. Hij zei daar verder dat wat hem betreft ook het komend jaar extra bezuinigd gaat worden. Syrië wil het VN-onderzoeksteam toch niet toelaten. Dat team wil onderzoek doen naar de inzet van chemische wapens. De regime van president Assad had daar zelf om gevraagd. Gisteren zei VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dat de inspecteurs klaarstaan op Cyprus en binnen 24 uur naar Syrië zouden kunnen afreizen. Ik can report that the United Nations investigation mission is now in a position to deploy in Syria in less than 24 hours. All technical and logistical arrangements are in place. Maar nu trekt Assad die uitnodiging dus in, omdat Ban Ki-moon heeft gezegd dat het team overal in Syrië onderzoek moet kunnen doen. Dat wilden ze in Irak ook, zegt het regime. En daarop volgde een Amerikaanse invasie. Volgens de Syrische regering luistert ban ook te veel naar landen die de opstandelingen steunen. Politie in Londen heeft ingegrepen bij een spontaan straatfeestje. Dat ontstond na de dood van Margaret Thatcher. In Brixton gingen tegenstanders van de oud-premier de straat op. Het Londense stadsdeel was in de jaren tachtig een anti-Thatcher bolwerk, een aantal feestviertels werd opgepakt. De dood van de Iron Lady leidde in groot-Brittannië tot gemengde reacties. Voormalig voorman van de mijnwerkers zei dat hij zich geen beter verjaardagscadeau had kunnen wensen. That's the best birthday present I could ever have. And it's absolutely marvellous for me. That's a great day today. I was already going out to celebrate. I've got double cast to celebrate now. Uh, so it's a great, great day for me. In de schotse stad Glasgow vierden zo'n 300 mensen ook al feest op straat. Website van de krant The Daily Telegraph... sloot het commentaargedeelte bij artikelen over Thatcher af... omdat er zoveel beledigingen binnenstroomden. En dan waren er opmerkelijke excuses gisteren... van de Russische president Poetin. Niet over de mensenrechten in zijn land... maar over het onderzoek naar de dood van Stan Storimans. Cameraman van RTL kwam in 2008 om het leven... tijdens het conflict tussen Rusland en Georgië. Poetins voorganger, met Vedef, had beloofd... dat hij het incident zou onderzoeken... maar de resultaten zijn er nog steeds niet. De president zei gisteren dat hij er helaas niet van op de hoogte is... en dat hij daarna zal informeren als hij weer thuis is. Onderzoek van de Nederlandse regering wees uit... als Torimans werd gedood door een Russische clusterbom, maar dat heeft Moskou eerder tegengesproken. Eerste blik in de kranten leert dat alle kranten op de voorpagina een foto van Margaret Thatcher hebben. Allemaal uit verschillende stadia van haar leven. Volkskant schrijft erbij: Tijdens haar bewind veranderde de wereld. In trouw, de vrouw die zo werd gehaat en zo werd bewonderd. Algemeen dagblad schrijft gewoon: IJzeren Dame. En De Telegraaf, tenslotte, uh, zegt dat het ze een voorbeeld was voor veel rechtse politici in Den Haag trouw opent met uh, lokale bestuurders, uh, bescherm lokale bestuurders. Dat is een oproep aan Den Haag om een fonds op te richten voor bedreigde politici in de regio. Worden zich zorgen gemaakt over het afbreekrisico van de volksvertegenwoordigers en de animo voor het vak. AD opent met het uh, bezoek van Poetin. Kritiek op homobeleid ergert de president, de Russische president. En AD noemt zelfs dat het bezoek is overschaduwd door de meningsverschillen over de mensenrechten. En de Telegraaf tenslotte eh, opent met wildgroei nul uren contract. Vak vakcentrale slaat alarm. Mensen voelen zich eeuwig ondergewaardeerde vakantiehulp. Al dus FNV. I'm the No Een veer hoorde u van Ruben Heijn. Bijna kwart over zes is het. Ah, nou, Myno Remmers, die is in Meerkerk. U hoorde hem al even. Heb je de rol onder de arm en de douchemuntjes in de zak? Ja, inderdaad, ja. Nou, douchemuntjes heb je inderdaad nodig. Dat hangen van die automaten. En er staat nu een man te douchen. En <laughs> daar ga jij uh, gewoon naartoe. Ik, dat... Ja, nou, ik kan nou niet om mee onder de douche staan. Hè. Dat is slecht voor de apparatuur. Dan gaan we kortsluitend kort ten onder. Nee, maar ik sta wel in een toiletgebouwtje Inderdaad op Camping de Victorie, waar net een man met de toiletas onder de arm over het grindpad hierheen aan het lopen was. En uh, moederziel alleen op de camping. Er staan wel tenten met caravans, maar nou, daar is niemand natuurlijk nu. En dan helemaal alleen is je uppie op weg naar zo'n zo gebouwtje. Maar dat had alles te maken met zijn werk. Want ik heb hem eventjes de microfoon onder de neus... Geduwd toen hij hierheen liep. Luister maar. Nou, het is uh, voor mij de invulling van uh, niet in het verkeer zitten, maar gewoon lekker uh, op de plek. Ah, het is vanwege de files in Meerkerk op de camping. Juist. Als een goed. soort expat? Uh, ja, kun je, kun je zeggen, ja. In Nederland. Ja. Elke ochtend naar zo'n toiletgebouw met een toilettasje. Nou, dat valt wel mee hoor. Lekker fris. Ja, dat is waar. Nou, als u haast hebt, vooruit dan maar. Ja, tot ziens. Ja. Toeristenbelasting al betaald? Nou, de, ik, heb, ik heb gehoord dat daar een eigenaar ontzettend uh, da, voor mij da, aan om is Ja, <laughs> En uh, ik steun hem ontzettend. Oké. Okay. Succes ermee. Joh. Ja. Ja. ja. Wim van den Berg bedoelt hij. Dat is de eigenaar van Camping de Victoria. Zijn zoon even helpen op de boerderij hierachter. Want het is een beetje kamperen bij de boer. Maar ik begon over dat, uh, die toeristenbelasting. Want daar is eigenaar Wim van den Berg wel een beetje boos over. En daar zijn veel meer ondernemers in de recreatie boos over. Daarom zijn er ook 30.000 handtekeningen verzameld voor een petitie. Die vandaag... Uh, bij de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in Den Haag... wordt aangeboden door de vrije recreatie. Ik dacht bij het woord vrije recreatie een beetje aan naakt toerisme, Maar dat is het niet. <lacht> nee, het is de meerderheid. Dus, uh, ja, dit is mijn verdorven geest. Nee, maar het gaat dus om, wat is het probleem, Marcel? Die gemeenten die vragen, al die gemeenten vragen verschillende bedragen. Er zijn gemeenten die geen toeristenbelasting vragen. Er zijn er die een paar dubbeltjes vragen. Maar er zijn gewoon ook gemeenten, ik geloof Eindhoven per nacht 7 euro. Ja, en dat als je een seizoensplaats hebt... en je staat hier een heel seizoen... dan loopt dat natuurlijk wel op. Of als je bijvoorbeeld een paar weken of een twee maanden... op zo'n camping staat met, wat, met, met de kinderen in de zomermaanden. En die, die eigenaren vinden het eigenlijk willekeur van die campings. En die zeggen eigenlijk ook... nou, het is ook raar dat het geld wat die gemeente daarvoor krijgt, het is eigenlijk net als parkeertarieven... een, een mooie, ja, een mooie uh, uh, uh, manier om aan centjes te komen. En dat geld... Ja, het moet dan ook uh, ja, voor toerisme zijn in de gemeente. Maar ze gebruiken het gewoon voor algemene middelen, voor verkeersborden, nou. hm. voor weet ik veel wat. En daar zijn ze een beetje boos over dus. Nou, ik kan ik me voorstellen. Je vraagt je inderdaad ja. altijd af waar dat geld dan naartoe gaat. Uh, ja, dat inderdaad. Dat dat nou houden ja, van die, jou dan. Straks ook eens even vragen aan de burgemeester van deze gemeente. Die komt hier ook nog naar de camping. Denk zonder toilettas. Maar <lacht> <Die> <lacht> straks eerst niet. maar eens even Wim van den Berg, als die klaar is met het melken van de koeien bij zijn zoon, gaan we het er maar eens over hebben in de kantine. Ik heb het eerste kopje koffie van Wim al gehad. Hmm. En geen toeristenbelasting betaald. Maar we hebben hier ook niet overnacht, natuurlijk. Hè. Nee, zo is. Dat hoef je net niet te betalen. Komen we zo bij je terug. Uh, Mino hij is daar om te beginnen. Op Vakantiepark De Victorie in Meerkerk. Vitesse dan, is bezig aan een goed seizoen in de eredivisie. Nou noem het maar goed. De Arnhemse club staat derde en doet nog volop mee in de strijd om de landstitel. Gisteren werd de gloednieuwe trainingsaccommodatie officieel in gebruik genomen. Op Papendaal liet club-eigenaar Jordania... voor 12 miljoen euro een complex van vier verdiepingen neerzetten. Bedoeld voor zowel de jeugd als de A-selectie. Edwin Cornelis, onze verslaggever, was bij de opening. Ik wil ze alle recht herzlich welkom heizen in een huis van Vitesse. Home of football in Gelderland.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 De sleutel wordt overgedragen aan Mirab Jordania en de burgemeester van Arnhem. En samen reizen het poortje open. Ja, en dan is hij open. Dit nieuwe complex zou je de trots kunnen noemen van Mirab Jordania. Van de eigenaar dus van Vitesse. We zijn really proud today. dat dit het begin is van really onze bright, and, uh, good and successful future. Ja, dan lopen we maar eens naar binnen, dat complex in met de architect. Want uh, ja, waar zijn we nu? Dit is echt een kleedkamer voor de jeugd. Uh, nou, die zal ik die zien... zit nog op slot. Die zit op slot. Ik zal de loper even zeg maar, een, een, een basic uh, wat ding opkruimen. maar het is basic, gele vloer, uh, strakke wanden, eenvoudige bankjes. Ja. Beetje er... het gebruikelijke beeld hè, wat je ziet bij een kleedkamer. De haakjes ja. aan de muren, de bankjes. Maar geen extra luxe. Nee.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 Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Russische president Poetin is weer vertrokken. Maar gisteren was hij dus in Nederland. Eerst was hij met de koningin in de hermitage in Amsterdam... en daarna in het Scheepvaartmuseum, ook in de hoofdstad. En daar sprak hij met premier Rutte en legde hij na afloop uit... dat zijn land homoseksuelen niet discrimineert.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 paars, geel, rood, groen, blauw, alle kleuren van de regenboog. We hebben echt maar tot 8 uur vergunning. Het mag maar tot 8 uur. Dus we gaan nog één keer waanzinnig knallen. We hebben waanzinnig twee nog. We gaan alle zingen allemaal mee bladden. Give it up for Julie, die kan? Even serieus, hé. Kan toch niet waar zijn? Kom op, hé. Dit is toch 2013, of niet?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 Gisteravond in Amsterdam. Verslag even Joris van der Kerkhoff. Was daarbij. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Ajax gaat er niet mee akkoord dat Kenneth Vermeer voor twee wedstrijden wordt geschorst. De club heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal afgewezen. De doelman kreeg zondag in de wedstrijd tegen Heracles Rood... toen die doorgebroken Castillion vloerde. De tuchtcommissie buigt zich donderdag over de zaak. Als Vermeer wordt vrijgesproken, dan mag hij komend weekend meedoen. Uh, als Ajax tegen PSV speelt. Paul Haarhuis wordt coach bij het Nederlandse Tennisbond. De voormalige prof gaat jeugd trainen. Haarhuis legt uit dat hij de wil en de mentaliteit om prof te worden wil overbrengen. Vooral uh, de, de, de, het gevoel bij de jeugd dat, uh, dat ze als ze uh, een spiegel voorhouden... en uh, ze zeggen wat wil je graag gelaten worden... als ze zeggen over nou, een paar jaar wil ik graag proftenniser worden... dat ze er ook echt alles aan doen om dat te, te bereiken. En niet denken van ah, hartstikke leuk en dit wordt een leuke baan... en ik. Uh, ik, ik zie wedstrijden op televisie, daar wil ik ook, ja. Maar daar moet gewoon keihard kei voor gewerkt worden. En uh, die omslag eigenlijk, dat, dat, uh, ja, dat die spelers of speelsers dat, dat uh, snappen, dat, dat er gewoon uh, duizenden rondlopen zoals zij. Maar dat om daar boven te drijven, dat je echt al het hele plaatje moet kloppen. Haarhuis gaat zich in eerste instantie dus bezighouden met Nederlandse talenten. Daarnaast is er wel de mogelijkheid dat hij ook met de profs aan de slag gaat. Manchester City heeft de derby tegen Manchester United gewonnen. Het werd 2-1 en daardoor heeft City de achterstand met de koploper United verkleind. Dat is nog altijd fors hoor. 12 punten in het voordeel van Manchester United. In Italië werd de Romeinse derby gespeeld. Het werd 1-1 tussen AS Roma en Lazio Roma. Het wedstrijd werd ontsierd door ongeregeldheden. Vier mensen raakten gewond door meststeken. Supporters bekogelden de ambulances en ordebewakers... met stenen, stokken, flessen en vuurwerk. De politie gebruikte draangas om de relschoppers uiteen te drijven. En dan na half zeven, dan hoort u meer over het mooie weer. Want inderdaad, het wordt toch echt lente. Ooit, gaat gebeuren. En dan uh, verwachten we een hooikoortsexplosie. Hoort u zo meer over. Dit is Radio 1. Bijna half zeven u hoorde me al even, hier is voor het NOS Journaal Jan van der Putten. Goedemorgen, Goedemorgen. gevangenispersoneel dreigt met een staking. Als staatssecretaris Tevens een reorganisatieplan niet voor 18 april intrekt, wordt op donderdag 25 april gestaakt, zo meldt het landelijk actiecomité. De bewakers eisen aanpassing van het plan en inspraak. En ze willen ook passend werk voor de 3700 medewerkers die mogelijk hun baan verliezen.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 Verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Quarks, goeiemorgen. Goedemorgen. De files op de A7 Hoorn richting Zaandam voor de afritweide Wormerstaat, 2 kilometer. En op de A15 Rotterdam richting Europort bij Rotterdam Shireloos 2 kilometer. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. De zekerheid van onafhankelijk beleggingsadvies. En een persoonlijk aanspreekpunt dat een dikke acht krijgt van haar relaties. Het kan.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 Goedemorgen, half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk dan hoort u meer over um, Groot-Brittannië. Groot-Brittannië had het namelijk gisteren maar over één ding. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time. Inderdaad, het overlijden van Margaret Thatcher. Ook wij staan er nog even bij stil. Eerst over Noord-Korea. De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is alweer slechter geworden. Het gezamenlijke industriële complex, Kaesong net over de grens in Noord-Korea, ligt plat. Tienduizenden Noord-Koreaanse werknemers zijn niet opkomen dagen. Contact nu met onze correspondent Marike de Vries in Zuid-Korea. Um, Marike, is het bekend waarom de Noord-Koreanen niet zijn gekomen? Ja, de Noord-Koreanen hebben daar... Uh, Pyongyang heeft daar gisteren een uh, duidelijke verklaring over uitdoen gaan, Namelijk dat uh, het een um, theater van confrontatie was geworden, dit industriële complex. Waar zowel Noord-Korea als Zuid-Korea met elkaar samenwerken. Het is een, uh, een heel groot industrieel complex waar zo'n 53.000 Noord-Koreanen werken. Dus dat is niet niks, een enorme grote economische bron van inkomsten. En daar werken bijvoorbeeld ook 123... Zuid-Koreaanse bedrijven. Daar wordt kleding gemaakt, daar wordt apparatuur gemaakt. Hyundai zit daar, Samsung zit daar. Uh, het is de derde economische stad van Noord-Korea. Ze zijn nu niet opkomen dagen omdat Noord-Korea uh, zich beledigd voelde... door de harde zoon waarover gesproken werd over Kaesong en daarom mogen de werknemers vandaag niet aan het werk. Ja, een uh, uh, bron van inkomsten zeg jij, maar natuurlijk ook voor die duizenden Noord-Koreaanse werknemers. Uh, verdienen ze dan nu ook niks meer? Nee, die zullen waarschijnlijk nu niet verdienen. Dan moet ik daar ook bij zeggen dat de Noord-Koreanen sowieso al niet zo heel veel verdiende daar. Want het is dus voor de Zuid-Koreaanse bedrijven, die 123 die daar zitten... Een, een hele aardige manier om goedkoop hun producten te laten maken. Namelijk door de goedkope arbeidskrachten van Noord-Korea te gebruiken. Uh, maar ja, die, dat is nu dus ook even stopgezet. Zowel voor de Noord-Koreanen als voor de Zuid-Koreanen. Ja, nou zitten er ook nog een paar honderd Zuid-Koreanen. Uh, zitten die daar ja. nog wel veilig? Zitten ze er veilig? Um, en uh, alleen wordt er. Ja, men maakt zich enigszins zorgen over of er wel voldoende voedsel is, en eventueel uh, benzine, grondstoffen, gas. En dergelijke om op te kunnen koken en hoe lang dat dan duurt. Maar ze maken zich eigenlijk, de directeuren en eigenaren van de bedrijven maken zich eigenlijk het meeste zorgen over natuurlijk hun eigen inkomsten. En het feit dat de producten op dit moment niet bezorgd kunnen worden bij de bedrijven die bestellingen hebben geplaatst. Daar is een verzekering voor. Uh, dat hebben ze ervoor afgesloten, zeiden ze vanochtend zojuist op een persconferentie. Maar die gaat pas uitbetalen als dit een maand.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 Ja, dan het overlijden van Margaret Thatcher gisteren. De Britse televisiestations was dat natuurlijk het belangrijkste onderwerp gisteravond. De dood van de Iron Lady werd van alle kanten belicht. Good evening. It's uur. o'clock. I'm Jeff Randall with a special program on the life and legacy of Margaret Thatcher. Tributes paid to Baroness Thatcher, who has died at the age of 87. Na het nieuws over haar dood ging het gisteren nog maar over één ding op de Britse TV. The Iron Lady. Downing Street was the place she loved. It was the nerve centre of the Thatcher master plan. Prime Minister David Cameron said that they lost a great prime minister. Well, today is a truly sad day for our country. We've lost a great prime minister, a great leader, a great Britain. Known the world as the Iron Lady. She was 1979 1990, the UK's of Over the Margaret UK. Thatcher als eerste vrouwelijke premier was de proof dat een vrouw kan leiden een democratie. Over dat ze nauwelijks slaap nodig had. She didn't need much sleep. She seemed to spend the whole night reading her papers. En over haar lange termijn so in -term On Twitter, in Naast lof. Ook kritiek op de vrouw die behalve verbond ook verdeelde. She was despised in Al zegt men over de doden niets dan goeds... Partijleider van het noord iersse Sint Fein, Gary Adams, sprak zich negatief uit. Okay, well, I don't want to be saying anything too hard about someone who has just died. Uh, but, but Margaret Thatcher, in her terms, as British Prime Minister did great heart to people in Britain, to working class communities across Britain. De Britse media zochten ook over de grenzen naar bewonderaars van de Iron Lady. Her death made news around the world. Lady Thatcher was an exceptional leader. Er was applaus vanuit Amerika. To, go to Washington, and talk to Senator John McCain. Uh, the partnership between Ronald Reagan and Margaret Thatcher, they won the Cold War without firing a shot, and I think that has earned both of them a very special place in the history.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 Definitief. In London, she'll receive a ceremonial funeral with military honors at St. Paul's Cathedral. Nick Hyam, BBC News. Dit is tot half tien het MOS Radio 1-journaal. My I girl, I never loved one Bye. hoorde u van Edward Sharp in de Magnetic Zeros. Servië wil niet verder praten over het EU-voorstel... voor verzoening met Kosovo. De Europese Unie had Belgrado tot vandaag de tijd gegeven om te reageren. Goede relaties met Kosovo zijn een absolute voorwaarde... als Servië ooit lid wil worden van de EU. En Kosovo is dus de voormalige provincie van Servië, u weet dat... en werd tot groot ongenoegen van de Serviërs in 2008 onafhankelijk. Correspondent Joost van Egmond in de Servische hoofdstad Belgrado. Uh, Joost, waarom wil Servië nu niet verder praten? Um, er lag een voorstel om... Um een vorm van autonomie voor die 10% van de bevolking van Kosovo die nog altijd Servisch is. En dat is nu van tafel geveegd. Wat de Servische regering zegt is het biedt geen garantie voor, voor hun mensenrechten en voor hun veiligheid. Het draait hier allemaal om. Die autonomie, hoeveel kunnen zij krijgen zonder dat Kosovo zelf uit elkaar dreigt te vallen? Vreest de EU onder andere. En de EU-bindelaar Esther heeft een voorstel gedaan op hoofdlijnen. En ja, dat bood onvoldoende autonomie met name over budget en politie en justitie dat kon Servië niet accepteren, ver onder het minimum, zeggen ze. Ja, maar goed, als ze niet meer praten, dan maken ze ook geen aanspraak meer op dat EU-lidmaatschap. Is, is dat zeker nu? Um, nou, op de lange termijn is helemaal niets hierover zeker. Kijk, die het begin van toetredingsonderhandelingen, dat is gekoppeld aan die betere relatie. Maar Servië is al kandidaatlid, is al een jaar, dus ze zitten in dat voorportaal. En ja, na het Servische nee kan nu de bemiddelaar Ashton haar rapport opmaken. Dat is cruciaal voor een besluit van Europa van gaan we die onderhandelingen aanknopen of niet. Um, ja, we weten pas later wat erin staat, maar met een nee lijkt het er niet op dat uh, Ashton zal zeggen dat ze hun best hebben gedaan. Dus in Servië is er eigenlijk niemand meer die op korte termijn rekening houdt met het openen van die onderhandelingen. Ze hoopt altijd op midden dit jaar. Die kans lijkt verkeken. Maar wat volgend jaar brengt, dat zullen we volgend jaar moeten zien. Dit nee. is niet volledig van de baan. Nee, en, maar aan de andere kant, Catherine Assen, de buitenlandcoördinator van de EU... is daar wel heel stellig in. Ja, voor, voor nu is het absoluut... Um, zij is zeer teleurgesteld. Ze roept Servio op van neem nu nog een laatste kans. Ja, een laatste kans, dat zeg je niet voor niets. Wat haar betreft is deze gespreksronde echt... Ze wil nu zaken doen. En anders dan, dan moeten we het maar weer zien. Het is ook heel vaag wat er nu hiervoor in de plaats moet komen. Servië wil op korte termijn verder praten met Kosovo. Eigenlijk bij het begin opnieuw beginnen. Kosovo zegt, ja, wij staan open voor een dialoog. Hoewel ze ook hier heel, over heel teleurgesteld zijn. Dus ja, er, zal, er zal iets nieuws in de plaats moeten komen. Het einde van het overleg is dit niet. Er blijft immers een groot probleem. En dat moet ooit worden opgelost. Ja, precies. Want dat probleem blijft in Kosovo. eu lidmaatschap of niet. Jij was in een aantal... Aantal Servische enclaves staan in Kosovo. Hoe denken ze daarover, ja, de opstelling van Servië en de onderhandeling? Ja, in die onderhandelingen is, is ja, minder interesse dan je misschien uh, zou denken. Als je kijkt van de ontwikkelingen van dag tot dag. Het gaat immers over, hem, maar, over hen, maar ja, veel Servische Kozolaarvaden geloven het wel. Ze hebben het veel te druk met overleven. Er is daar een gigantische werkloosheid. Dat is ook een van de redenen dat zoveel mensen wegtrekken. En ja, deze dialoog, dat is heel wrang. Hij begon twee jaar geleden om het dagelijks leven van de Kosovaren te verbeteren. Dat was expliciet de doelstelling. We gaan beginnen met kleine dingen. Maar bewoners, die zeggen eerder een verslechtering hebben gezien. Ze voelen zich onbegrepen door allebei die regeringen die aan en aan het trekken zijn. Dus een groot wantrouwen tegen de regeringen Pristina. Maar van Belgedan verwachten ze ook niet veel. Joost van Egmond, vanuit Belgrado de Servische hoofdstad. En Servië heeft dus een probleem met de EU. Dan naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks, goeiemorgen. Goeiemorgen Marcel. Vanochtend opmerkelijk veel vrachtwagens al op de weg. En de eerste ah. files staan er ook al. Ja, klopt. Ze staan een uh, kilometer of 15. Maar het beeld is eigenlijk uh, het normale. De ochtendspits is begonnen bij Amsterdam en bij Rotterdam. Allerlei korte dagelijkse files. De twee langste staan op de A15. Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Spijkenissen drie kilometer. En op de A28 vanaf Zwolle naar Amersfoort gaat het langzaam over drie kilometer tussen Nijkerk en het knooppunt Hoevelaar. Ja, ook al niks nieuws. Nog bijzonderheden dan vandaag? Nou, de, de regen heeft vertraging, en dat is op zich goed nieuws voor de ochtendspits. Het zal uh, de Randstad zeker niet tijdens de spits bereiken. Nou, dat scheelt een slok op een bol. Dan zullen we op een normale spits uitkomen. 150, 160 kilometer. Ja, regen, is dat niet uh, sneeuw die aan het smelten is? <laughs> dat schijnt sneeuw te zijn die ja, aan het, het smelten komt. is, ja. Horen we daar meer over. Kees Parks, dankjewel. Nou, we door naar Myno Remmers. Uh, ja, de lente komt eraan. Een beetje regen, en dan is het natuurlijk niet zo lekker op de camping. En dan moet je ook nog eens toeristenbelasting betalen. Aha. Ik weet niet hoeveel het hier... Hoeveel moet je nou hier betalen voor toeristenbelasting, meneer Van den Berg? Hier hebben ze het over 80 eurocent per overnachting. Oh. Ze willen het elk jaar een dubbeltje omhoog gooien. Dus we komen vanzelf ook weer naar het hoge tarief. En men gaat maar door met een soort graai-cultuur om die toerist te pakken. Graai-cultuur hoort toch bij een bank? Ja, maar overheden zijn nog veel gekker. Oké. Okay. Hm. Je hoort nu geen... Uh... Geen kampeerders en geen toiletgebouw. Dit zijn de dames in de stal, want het is kamperen bij de boer. Hier, ach, leuk, hè? Met kleine, kleine koeien erbij. Ja, jongens stier, kalfjes. Hier is er een die is van de weekpijs geboren, die is nog maar twee dagen oud. Moeder en kind, en dan gaan ze eerst in de bak. 100 kampeerplekken hier in Meerkerk. Kijk, eens. in de boomgaard eigenlijk, hè? Ach, wat leuk. Heel klein. Ja, mooi. Kalfjes. hier, stier, die gaat er maar even haaien. Kan je hem je... even aan? Wat een dieren hier. Oh, ja. Dan ga je er toch van open als je dat ziet. Zeg, het is uh, kamperen tussen de... De... in de boomgaard. We hebben twee boomgaarden gespaard. Want de overheid zei in 1970, hier boer... heb je 35 gulden subsidie voor elke fruitboom die je vernietigt. Dat was in het kader van een roorregeling van de EEG. Oh ja. Daar heb ik me heftig tegen tegengezegd. Om Met bulldozers werden de bomen uit de grond geduwd. Heb je niet aan meegedaan? Bomen gespaard... Medekampeerders laten genieten tussen de mooie bomen. Wij proberen te laten zien hoe recreatie, natuur, milieu en landbouw vrienden zijn. Uiteindelijk was ik een misdadiger omdat ik mijn bomen spaarde en mijn medemens liet kamperen. Ik werd voor de rechter gebracht. Vrienden waren verkleed als bromsnorf en zwiebertje. Ik kreeg 50 gulden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Daar merk je helemaal niks van. Ik ben altijd door blijven gaan. Al die geluiden hebben toen geleid tot... Het oprichten van de Stichting Vrije Recreatie. u van, hè? Ja, en met het hoofddoel, de SVR, voor vrijheid en concurrentie. Daar knokken wij voor dat een gewone man betaalbaar kan blijven kamperen. Kan, kan. Bij ja. remde bijna. Ja. Het gaat namelijk inderdaad over die toeristenbelasting. Ik zei het al vanochtend. In Eindhoven betaal je 3,50 euro per persoon per overnachting. Dus als je met z'n tweeën bent, ben je 7 euro kwijt. Hier is het dus 60 cent. Kortom... En daar maakt Wim van den Berg zich zorgen over. Het is willekeur. In en de ene gemeente betaal je soms ook niks. Er zijn ook gemeenten die geen toeristen... en hier is het dus 60 cent. En in sommige gemeenten is het ook veel meer. Ja, hier is het al 80 geworden. Iedere keer gaat het maar omhoog. Nou ja, 60 cent is toch niet zoveel. Twee personen, een man en een vrouw samen... betalen bij ons voor een overnachting, inclusief elektra... inclusief toeristenbelasting 12,50 euro. Dan gaat er alweer 1,60 euro af... Voor de gemeente. Ja. Daar moet de gewone btw eraf. daar moet de gewone belasting draaf. Want u moet dat, de toerist betaalt dat. En u betaalt dat weer door aan de gemeente. Ja, nog veel gekker. Ik ben onbezondig ge, uh, gedwongen belastingambtenaar geworden. Ik moet dat innen. En wij moeten het afdragen. Nou, het is te gek om los te lopen. Dat is gewoon misbruik maken van je inwoners in een land. Ja, nou, maar daar kan de gemeente weer mooie dingen voor doen. Voor de recreatie. Dat doen ze niet. Ze, ze doen dat gebruiken als stopverf voor gaten in de begroting. Het is een melkkoe. Natuurlijk, en het is ook nog zo erg. Hoe kun je nou boeren, ondernemers, dwingen om toeristenbelasting te gaan innen... als onbezoldig belastingambtenaar? Je krijgt er niks voor, een hoop administratie... en je moet je eigen gasten, je kampeert dus als het goed is zijn... je vrienden en je gasten, die moet je daar nog het geld van afdragen aan de gemeente. Zullen we terug naar de camping lopen? <lacht> Terwijl u zoon druk bezig is om de... De dames bij te voeren. Ja, er het, het is een petitie gemaakt. Die gaat vandaag naar de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. Vanmiddag om half twee. Er zijn 30.000 protesthandtekeningen verzameld. Uh, en daar zitten ook kampeerders bij, hè, van die handtekeningen. Dat zijn juist kampeerders die ja. allemaal getekend hebben. En onze kampeerders konden dat doen via Petitie NL. Maar ja. ze hebben dat ook kunnen doen de afgelopen zomer... bij de kampeerboeren met lijsten. En op onze SVR-vakantiebeurzen... hebben ze ook volop getekend. We lopen terug naar de camping. En naast het toiletgebouw... staat een Engelse telefooncel. Dat is wel grappig eigenlijk. Want het, is, het, het is een telefooncel, maar je hebt er een bibliotheek van gemaakt. Hè? Gezellig voor de mensen. Dan hebben ze ook nog een leuk boekje te lezen. Ja, zit de belastinghalmanak er ook tussen? Nou, gelukkig nog nieuw. Het zijn gratis boek. Oké. Kun je even gaan zitten lezen in de telefooncel. Mino Rimmer is dus op vakantiepark de Victorie in Meerkijk. En dat gaat vanochtend over toeristenbelasting. Ja, en goed nieuws natuurlijk ook voor de campingbewoners, want het wordt langzaam aan een beetje lente, een beetje warmer worden. Maar voor de hooikoortspatiënten breken er dan weer zware tijden aan. Er wordt zelfs een hooikoortsexplosie verwacht. Allergoloog Theo Rovers, verbonden aan het Allergiecentrum Zuid-Nederland van het Sint-Elisabeth-Ziekenhuis in Tilburg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wordt het dan al druk in uw centrum? Uh, nou, dat zal uh, dan van het weekend uh, wel los moeten barsten, dus uh, maandag... Uh... Volle bak. Ja, want die explosie, nou we noemen het zo, maar dat, dat komt er inderdaad aan? Uh, ja, er zijn uh, een aantal centra die inderdaad voorspellen dat het van het weekend dan echt moet gebeuren. Waar we al toch wel vele weken op zitten te wachten. Ja, want de natuur staat op springen? Ja, ja alles en? zit uh, dik in knop. Uh, maar ja, het weer heeft niet toegelaten om het echt uh, te laten zien. Ja, en dan komen de pollen? Ja, en, en de klachten. En de klachten. En Wat, wat, wat komt er het eerst? Nou, mensen die merken toch al wel wat last de laatste weken. Dat met name de ogen, jeukende ogen en het niezen, dat begint nou wel te komen. En dat zal dan van het weekend wel explosief toenemen met mogelijk ook klachten van astma. Ja. En, en welke pollen komen het eerst? Want de gras dan nog niet, denk ik, hè? Nee, gras komt uh, zo'n beetje eind mei, begin juni. Oh. Het begint altijd met hazelaar, dan komen de elspollen en dan de grootste klapper is de berg. Ja, wat te doen... Tegen de pollen. Kun je, kun je iets ondernemen? Nou ja, bij allergieën is altijd de eerste oplossing het vermijden van het allergeen. Dus dat wordt dan eenzame opsluiting op het toilet. <laughs> Gezellig. Um, ja. Maar goed, dat is geen optie. Dus uh, dan komt er alvast uh, de medicatie, die zal dan van stal moeten komen. En daar heb je natuurlijk diverse soorten behandelingen voor. Ja. Moet, je, moet je dan al preventief sprayen en slikken? Dat zou het beste zijn om inderdaad vooraf te starten. Dan heb je het meeste effect... Ja. En, ja, en je moet, nou ja, dat weten de meeste hooico natuurlijk wel. Die weten wat ze moeten hebben. Maar ben je er nog relatief nieuw in? Wat raadt u dan aan? Nou ja, als je eigenlijk voor het eerst dit jaar iets gaat merken, dan zou ik starten met uh, simpele antihistamine tabletjes. Die zijn vrij verkrijgbaar bij uh, de grotere supermarkten uh, en ook bij uh, drogisten. Ja. En dan kun je eens kijken of dat wat doet en wordt het toch serieuzer dan. Uh, die mensen zich bij de huisartsen melden. Ja, en, ja, ik neem... Ik heb wel eens last van een beetje. Dan neem ik zelfs zo'n spreetje. Maar beter een tabletje? Ja, een spreetje heeft natuurlijk alleen maar een lokaal effect. Dus als we het hebben over een neusspray, dan uh, ja. zal alleen die neus rustig zijn. Maar als horkomstpatiënt zult je dan ook wel weten dat je last hebt van kriebels in je keel. En dat trekt dan aan je oren. Maar het is meestal de ogen bij mij. De ogen, nou ja, goed, dan kun je dat met oogdruppeltjes aardig goed behandelen. Maar vaak heb je dus multiklachten, waardoor met een tabletje wat via de bloedbaan werkt veel uitgebreider effect kunt hebben. Tja, nou goed. En dus alleen dan op het toilet ben je ongestoord. Verder kun je nergens minder toe. Nou ja, naar het zuidelijke half rond, want daar heb je de bergenpollen niet, dus dat scheelt ook. Nou ja, dat is ook een oplossing, alhoewel iets duurder. Nou, sterkte dan, de komende dagen in uw centrum. Ja, dankjewel. Meneer Rovers, en hartelijk ja. dank voor uw uitleg. Ja, Goedemorgen. NOS Radio 1 Media Mediaoverzicht. Ja, en nu is hier uh, Xavier Taverne. Hij is mijn collega bij Radio 1 van de VAT. Goedemorgen, Goedemorgen. Xavier. Goedemorgen. Wil jij beginnen met het uh, overzicht van media? Uh, graag, ja. Twee personen domineren de voorpagina's uh, deze ochtend. Poetin en Thatcher. Het overlijden van de Britse oud-premier... is voor de meeste kranten toch het belangrijkste nieuws. Trouw heeft een uh, grote portretfoto voorop. Het AD kiest voor een actiefoto van een discussiërende Thatcher... Het Nederlands Dagblad heeft haar tussen andere wereldleiders... als Reagan en Kohl en de Volkskrant tijdens een verkiezingsoverwinning... Allemaal kiezen ze toch voor een foto dus uit haar hoogtijddagen... tijdens haar actieve carrière in de jaren tachtig. Alleen de Telegraaf kiest voor een wat recentere foto... van de oud-premier in haar nadagen. Een oudere dame die toch nog even naar de camera wijft. Ja, die, ja. Zal ik hem overpakken? We doen het meestal uh, Oké. Okay, samen. Ja, dan, ja. Zien, dan pak ik het volgende onderwerp. Dezelfde krant, ja, meer ruimte op de voorpagina. Gereserveerd voor koningin Beatrix en president Poetin. De foto gezet tijdens een onderrondje in de Hermitage in Amsterdam. Uh, Poetin pareert kritiek, is de kop. Ook uh, andere kanten, kranten trekken die conclusie na het blitzbezoek van gisteren. Het Nederlands Dagblad heeft de kop... Poetin laat zich niet op de vingers tikken. Kritiek op homobeleid ergert president Poetin... staat dan weer bij het AD. Trouw opent met een artikel over bedreigde politici in de regio. Agressie tegen lokale bestuurders neemt toe... En de vereniging van wethouders wil dat politici... die kampen met ernstige bedreigingen beter beschermd worden. De wethouders willen dat de landelijke overheid een fonds opricht... om de beveiliging te kunnen bekosten. En het belangrijkste nieuws voor de Telegraaf... is de wildgroei aan nul-urencontracten. Daarmee zijn werknemers hun salaris niet zeker... en dat leidt tot problemen. Vakcentrale FNV slaat alarm. En de spijbelende voetballers, ja zeker, dat gebeurt. Uh, Ricky van den Berg meldde zich bij zijn club Spakenburg ziek... voor de wedstrijd tegen Excelsior 31, maar van den Berg was niet ziek en ging met zijn gezin een weekendje weg. Het bedrog kwam uit en daarop is de voetballer ontslagen, meldt de Gooi en Eemlander. Na zeven uur, dan hoop ik de ambassadeur in Kenia te spreken. Joost Rijntjes, hij is later vanochtend bij de inhuldiging van de nieuwe president van Kenia, Kenyatta. Xavier, hartelijk dank. Graag gedaan. Doen we het goed? Ja, heel goed. Anders dan de VAT? Zeer anders, ja. Ja? Ja, op, in wat voor opzicht? Jullie hebben veel meer. Uh, We hebben veel meer platen s ochtends. Meer muziek? Meer muziek, vier platen per uur. Aha. Jullie hebben één of twee, dacht ik? Ja, twee. Ja. Eigenlijk. Ja. Maar het, het, het, het verschilt ook wel. Het tempo ligt veel hoger. We hebben soms gesprekken van zes, zeven minuten. Oh, dat is ja. wel fijn. Ja, ja. en af jullie af en worden hier echt op de vingers getikt als het over de vier gaat. Dus. Ja, dan kun je ook nog eens wat doorvragen, natuurlijk. Dat, dat is... kan wel. Maar het kan ook heel irritant worden. Omdat je dan tien keer dezelfde vraag gaat stellen, misschien. waarop dan toch nooit een antwoord komt. Oké, okay, want zo'n gesprek moet dan wel zo'n zes minuten. Ja, zijn, als je een, een moeilijke minister hebt, dan blijft of je maar peutert tot je iets hebt waarmee je kan uitpakken. Nou, graag kritiek hoor ik ook graag ja. na afloop. Okay, hartelijk dank. En na zeven uur hoort u dus veel meer in dit Radio 1 journaal van de NOS. Waarom ik als architect ben overgestapt op 4G? Ik kan u zonder haperingen videobellen en zo meerdere projecten tegelijk aansturen.